Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet gaat excuses aanbieden aan kinderen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Het gaat dan specifiek om kinderen die uit huis geplaatst moesten worden omdat de problemen bij hun ouders zo groot waren. Het demissionaire kabinet wil door excuses te maken dat deze kinderen zich gezien voelen. Op de Dam in Amsterdam is het koloniale en slavernijverleden herdacht. De vlaggen van voormalige kolonies zoals Suriname en Aruba hangen half stok. En er werd twee minuten stilte gehouden. De ceremonie was plechtig. Door de vlaggenhalf stok te hijsen betonen wij eerbied en respect... aan degenen die zijn omgekomen tijdens de slavernij. En dat stemt me goed. Morgen, tijdens Kitty Kotti, wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. De Belgische politie heeft een man opgepakt... die afgelopen zaterdag met een bromfiets inreed op een terras. Hij had de bromfiets vlak voor het ongeluk gestolen... verloor de controle over het stuur en gleed het terras van een koffiehuis op. Vijf mensen raakten gewond. Ja, op veel plekken in het land bereikt de thermometer rond deze tijd... het hoogtepunt met zo'n 26 graden in Groningen en boven de 30 in Limburg. In Amsterdam is het ook rond de 30. Onze verslaggever Irma de Vries ging checken of de marktkooplui daar niet wegsmelte. Houdt dit nog een beetje vol? Ja hoor, gewoon lekker rustig aan. Lekker flesje, heel koud water. En me niet zo druk maken. Vandaag even proberen, dinsdag en woensdag lekker vrij. Ja, lekker. Het gaat. Ja, hoor. Ik hou van de zon. Wat verkoopt u allemaal? Uh, tossies. Allerlei varianten. Dus je zit de hele dag boven zo'n tossie en dan wordt het nog warmer? Dat is wel warm, ja klopt. Echter, ik heb een uh, zonwerend uh, een doek over de kraam. En dat scheelt echt een paar graden. Ik ben koelbloedig. Ik kan er goed tegen gelukkig. Hier moet je rustig houden. Veel water. Vroeger was het bier, nou is het water. Terwijl... En doet het ook nog iets met de haring, die hitte nu? Het staat in de ijs, ja, maar ik kan je niet douchen. En drinkt u wel genoeg water? Nee, maar je brengt me op een goed idee. Ja, dan is dit een reminder. Dank je wel, Neem ja, ja. Nee, maar nee. Ja, het weer vol op zon. Het is een graadje op 24 in Groningen op dit moment. 32 in Zuid-Limburg. En voor morgen en overmorgen heeft het KNMI code oranje afgegeven. Woon je in Gelderland, Brabant of Limburg? Doe dan middags zo min mogelijk en blijf goed drinken. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file in de regio. Op de A4 Amsterdam Den Haag... tussen knooppunt de Hoek en Roelevaansveen. 20 minuten verdraging door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam... tussen knooppunt de Hoek en uh, de aansluiting met de A10. 10 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Heeft te maken met de afsluiting van de A10 Zuid. Op de A9 Alkmaar Diemen... tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Een half uur verdraging door de werkzaamheden op de A10. En dan staat er ook nog... een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 Ik hoor jullie hier uh, lachen gewoon. Alleen van die ene schuif open. <lacht> Ja, dat gaat lekker zo Bij <laughs> het derde uur is op de terug. Warmte, het <laughs> Het is de warmte, warmte Marco, oh, zeker ja, weten. Ja. Hallo Dolly, je bent er ook nog. Ik, heb, ik ben er nog <laughs> steeds. Waar moest je ja. nou? Ik wil het wel even weten. Waar moest je om lachen dan? Ah, je bent zo flauw, zo flauw. Te flauw om te stellen. Naar Ja, dat, dat andere nummer van, van de, de Novo. De... Ja, De Novo. Zeg Marco, Kijk, die weet eigenlijk alles van muziek. Dus dan ga ik heel hoopvol naar hem zitten kijken, omdat hij zijn mond open gaat doen. Wij zijn De Novo. <tie> <tie> nou ja. Het staat helemaal niks voor. Nou, dan ligt er even, <tie> even helemaal plat van het lachen. <tie> <tie> www.zfm-life.nl kan je ook live meekijken. <tie> Gaat goed. Nou ja, kom maar op met je stuk pro nee hoor. Ja. <laughs> Klinkt het in ieder geval gezellig, toch? Ja, ja heel gezellig. Het is, ja. het is altijd ja. gezellig hier ja. bij de Zandvoors ja, ja. Radio. Nou, ja, ja. om een ja. beetje de, de feestvreugde te, te, te, te dempen. Te zal dempen. Ik, te zal, de, ik, zal ik een stukje proëzie. Nou, doe maar even niets. <laughs> oh, je hebt verkeerde achtergrondmuziekje. Ja, oh, alweer. Nee, nee, nee. nee. Ja. Oh. Um, ja, wat gaan we derde doen, Dolly?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 en ja, in ontwikkeling naar wat je de laatste tijd aan het het is veel beter geworden de laatste tijd. Ik krijg die Zitten daar ja. Nee, nou goed. U hoort het heel gezellig. En, ja, en wat ja, hebben we ja. nog meer, Donnie? Uh, we hebben een uh, uh, uh, pit report. Hebben we ook vandaag nog. Pit report in het uh, Kan je ja, ook altijd lachen. Ook hoor. altijd lachen. Oh jongens, ja. gooi, wat een leuke uitzending weer. Kunnen we niet gewoon alleen van 4 tot 5 doen? Ja, slaan we ja. de rest over. De, de kwa kwalificatie hebben we ook uh, in Oostenrijk. Ja. De Red ja, Bull ring. Ja, ja. thuiswedstrijd uh, voor uh, Red Bull uh, natuurlijk. En, uh, ja, dat wordt weer spannend. We zijn uh, spannend. inmiddels aan de Q1 uh, begonnen. Nog geen ja. tijden bekend hoor, maar dat nee. komt ze dadelijk wel behoud voor je in de gaten. Zo is het. En uh, ja, uiteraard ja. Uh, even met Fred babbelen wat hij allemaal gaat doen uh, straks uh, na Ook vijf nog. uur. En kwart voor vijf gaan we natuurlijk kijken of er nog een, uh, een leuk dier is. Een uh, leuk dier in dieren thuis. Wacht in, ja, in de opvang en die graag een uh, gezellig huisje uh, wil hebben. Met een tuintje. Met lief, uh, en een, uh, ja, met een lief baasje, lief vrouwtje, weet ik het. God, Gewoon een voor leuk voor leven. Voor- en achtertuin hè, toch?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 Ah, kijk. Ja, ja, dat ja, maakt hem net ja, ja. even wat beter. De ja, plaat. voor mij wel. Ja, nee, nou, ja maar goed. Het terecht. terecht. Ja, uh, hier komt die mindset van David Blinko. En Lea. <laughs>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 Fly to the sky and write out her name. Climb to the top of the world and loudly be Wat een lekkere plaat, hè, Deze Ongelofelijk, Ongelooflijk. Jorden, Sister Superlady, Luther Vendros. Zo op de zaterdagmiddag. En dat betekent dat we naar uh, de Pit Report uh, toe gaan. Goedemiddag, uh, Rendel, welkom. Hey, een hele goede middag. Goedemiddag. En dit is wel weer echt zomersplaatje, hè? Voor zomerse dagen. Nou, dat dacht ik wel, hè. Een lekkere classic. Ja. Eind jaren zeventig, dus uh, ja. Ja, hij ja, haar ook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 dat, ik dacht al zoiets te zien, rendel. Ja, ja, dus, dat, dat ik je laatst met die kinderen zag dansen op Facebook. Ja, maar ik denk dat het lijkt wel alsof je gewoon twee maten kwijt bent. Ja, hij zag er heel sportief in één keer uit ook. Hè? Ja, ja, ja gewoon, totaal ander mens. Ja, ja, nou, maar ik al die ongrot klaar. Ja, maar ik kon het niet duiden, eerlijk gezegd. Maar nou je het zegt, dan is dat het natuurlijk. Ja. ja, dat is het gewoon. gewoon Jeetje. Vanuit, dus ja, dan moet, je, dan moet je op een gegeven moment, als je broek allemaal van je kont afzakken, moet je even een nieuwe broek hebben. Ja, zorg ja. hoor. Wel verstandig, ja. ja. Maar ik zit er nog te denken aan een paar weken terug: hadden we weer live in de uitzendingen met. Uh, met het uh, einde van de, van de race, uh, wat was het nou weer? Maar dan had je het over 100 uh, flessen bier op tafel. En dat klopt ook. Ja, maar... dat, uh, die foto heb ik ook gezien, hè, later op uh, Facebook. <laughs> ik denk, hij lult maar wat, weet je wel, met zijn 100 fles bier. Ja, jongens, dat was een goed, dat was een goed, een goed feestje daar. <laughs> Zeker weten, maar ja, dat is uh, niet goed voor de lijn, hè, dat weet je. Nee, nee, nee, maar van die, uh, van die 100 heb ik er twee gedronken. En zo was de rest van 10. dus geen... Oh, oké, okay. ja, okay. nou, dat valt er wel mee. Ja. Ja. Dat valt allemaal wel mee. Nou ja, waar ja. er we gezegd? Voor. Eh, goedemiddag. Eh, ja, we hebben de kwalificatie van uh, de Formule 1 uiteraard net uh, begonnen. Helaas heb ik net even gemist uh, wat, uh, wat de eerste... Uh Eerste, uh, hoe heet dat? Is, uh, daar kom ik niet meer uit. De eerste, ja, de eerste run is voorbij. De eerste, eerste run voorbij. is voorbij, ja, dat eerste bedoel ik. En wil ik eruit? Dan kun jij zien, want ik zit in het Of ik zie dat. Nu. Ja, nee, ik krijg uh, net uh, doordat ik mijn abonnement moet verlengen. Dat ik uh, geen toegang oh, meer heb tot de standen. Oh, jongen, jongen, jongen. Nee, het is niet een echt, echt. al. Ja, nee, het gaat helemaal niet de goede kant op. Ik ben, weekend, ik ben één weekend niet op een circuit. En hebben we dit weer? Ik, helemaal op... Ja, maar ik ga wel mijn best doen om dat uh, te herstellen hoor, Sambertijn. Tot vast.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 Wij gaan volgend jaar in september weer naar Charade jongens en eh, een heleboel mensen kennen het circuit Clermont, vooral Charade kennen ze niet. Het is het mooiste circuit van Europa en, eh, en het is zo dat het circuit is eh, jarenlang gewoon helemaal verwaarloosd en eh, tien, een jaar of tien geleden hebben ze het helemaal opgeknapt. Alleen, toen kwamen er twee boeren en die begonnen te zeuren dat er niet mogen gereden worden en dat soort dingen. Toen werd het circuit voor elektrische auto's. Maar ja, één keer in de twee jaar mogen we toch met gewone auto's gereden worden en we gaan er in september weer heen.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 Dus ja, dat is gewoon een fantastisch, een fantastisch plekje. Het is de omgeving fantastisch, het is een uh, vulkanengebied, en het circuit heeft een hoogteverschil. Gaan die, uh, weet je, we hebben zandvoort met een paar heuveltjes, jongens, daar zit een hoogteverschil tussen het rechte stuk en het diepste punt van het circuit van meer dan 125 meter. Uh, het is daar heel veel omhoog aan, uh, heel veel omlaag aan, en een uh, hele enge blinde bochten, en uh, uh, iedereen die er gereden, gereden heeft, komt in eerste instantie misselijk uit de auto, want je wordt er echt misselijk als je daar uh, zelf aan het reizen bent, en daarna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 Nou ja, hij gaat toch niet de snellere kant van de, van de familie worden? Hè? Dat kan niet hoor. hij is nog een langzame kant. Hè? Hoe is dit nou mogelijk? Zie <laughs> hem op uh, P3 in ja, uh, Q1? Het is pas Q1. Dus, uh, de, de, maar dat betekent wel dat, uh, dat de racingbooms daar wel goed gaan.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 Ja, want ik moet binnenkort weer in de Formule 3 rijden. Dus uh, daar zijn we ook mee bezig, op Spa-Francorchamps. Ja. En, uh, en uh, we, ik ga ook met de andere raceauto's weer het meer rijden. Dus ja, uh, ik moest wel in training. Want misschien ging, uh, ging helemaal de verkeerde kant op. Maar uh, nou, joh, ik ben gewoon een jongen god. Dus dat is uh, helemaal, helemaal super. <lacht> <Yeah>. <lacht> ik heb net allemaal, allemaal haar bloesjes gekocht. En zie ik er helemaal jeugdig uit. <lacht> <lacht> ja, maar het is ook helemaal hip weer. Hè, met, uh... oh, leuk. <lacht> ja, joh, dat hoort er helemaal bij tegenwoordig. <lacht> ja, dat ja. is waar hebben jullie het een beetje gevolgd de Red Bull Ring jongens de afgelopen weekend? Wat uh, heb je de campings gezien daar met de Nederlanders? Ja, ja, ja. Hoe gaaf is, is dat? Nederlandse slaven. Ik weet dat twee jaar geleden met de directie van Red Bull aan tafel zaten en zeiden ze: als de Nederlanders niet meer komen naar Red Bull Ring, hebben we hier geen wedstrijd meer. Dus oh. zo belangrijk zijn die Hollanders. Jeetje, ja, het ja, is eigenlijk. toch wat, hè? En,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 En uh, ja, in de enige GP natuurlijk, uh, die mooie strijd tussen die gebroeders Marques. Maar ik zag wel dat Marques al, al, al, de, de oudste broer was al twee keer uh, op zijn plaat gegaan daar. Dat is niet, natuurlijk niet helemaal oké. Okay? En dat doet toch pijn, hoor. Ja, natuurlijk. Oh jeetje. <laughs> maar, maar Hij ging eentje onderuit in de Ramshoek en dan rijden die uh, jongens ook oh, ver over de 200. Dus dan doet het toch pijn zeg maar, als je dan gaat paaien. Ja, en, dat wil je uh, eigenlijk niet meemaken. Ja, ja, hij wil je niet meemaken. Het moet gewoon een mooi feestje worden. Ja. En uh, hij, hij, hij, jongens, ziet hij als, uh, dat is een beetje hetzelfde. De Grand Prix van Nederland. Ja. Die Hollanders weten ja. daar gewoon een feestje van te maken. En dat is al jaren zo. Ja. Ja. Ik, ik, vind het een, ik vind het een magische plek, een magisch circuit. gezegd en de, mensen, en de mensen zijn altijd vrolijk en altijd uh, heel erg, we moeten zeggen, ze willen je al en in alles helpen. Ja, ja, ja, ja. Ja. En, en, en, en wat wel leuk is, wat ik wel mooi vind, van uh, zeker de marshals daar, en ook alle mensen de vrijwilligers die werken, zijn enorm trots op hun eigen circuit. Ja, dat, mooi. Uh, daar kom je op een hoop niet tegen, hoor. Dus ja, ja. wat een mooie raceweekend hebben we dat toch alweer. Ja, is ook zo. Ja, is het zo. He? Maar het zijn ja. er met name ook uit uh, ook die gebieden, zoals Drenthe en dergelijke, ja. waar uh, de fans van uh, de autosport, uh, motorsport en autosport uh, vandaan komen. Ja, uh, zeker uit uh, Drenthe en Groningen zitten heel veel autosportfans. Nou, dat, uh, dat gaan we daar ook weer zien natuurlijk in augustus met de Jacks Racing Days. Mm -hmm. Of de Jacks Casino Racing Days moet ik zeggen, want de Casino moet er tegenwoordig bij. Uh, uh, dat is ook zo'n evenement dat gratis toegankelijk is. Ja, dan zitten er zitten ook 60.000, 70 70.000 mensen. Maar er komen toch een hoop autosportfans. Dat is, dat is eigenlijk een, een uh, evenement dat natuurlijk gewoon motorsport, autosport als karting wordt gecombineerd. Yeah. Uh, en uh, daar rijden bijvoorbeeld de 250 cc kansen. Ja, jongens, die gaan snel als de Formule 3 daar rond. En dan rijden je gewoon 60 weg. Ja, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Dat zijn allemaal <laughs> een steltje. Ik noem het ook maar een stelletje flooien op de, op de baan. En, en, en die janken eroverheen. overheen. Ja, en, en, en dan sta je bij de gt je te kijken. En denk je: remmen ze nou of remmen ze niet? Weet je wel? Ja, oh ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja.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 Ja, maar de boer is meer prijsdakker en ik zeg ook maar de Zwarte Cross. De Zwarte Cross, <laughs> ha, helemaal. <laughs> ja, helemaal. En dat daar da, da, da, da, da, da weer wel, uh, dat lukt uh, dat je niet met uh, twee biertjes kan je veel daar. Nee, <laughs> ah, nee, <hier>. nee, nee. <laughs> nee, maar, nee, maar het is toch mooi dat we in dat kleine landje eigenlijk zoveel uh, autosport, motorsport en andere sporten hebben... ...die gewoon dat het allemaal nog steeds kan. Moet je ja, je, dat natuurlijk, dat dat... natuurlijk. En, uh, en, en de autosport leef, uh, zeker de autosport leeft ons nooit tevoren. Nou, de TT, MotoGP, jongens, het zijn altijd hele spannende wedstrijden. Dus ook dit ja. weekend zal het wel een hele spannende wedstrijd gaan worden. Maar ook de autosport, ja, gewoon. Zandvoort hebben we natuurlijk net de historische Prix gehad. Uh, dit weekend hebben we ons Spa natuurlijk de 24 uur Spa. Nou, ook fantastisch. Uh -huh. Mooi weer. Ja. Uh, het is optomelijk echt overal wat doen. Elk weekend kan je wel ergens heen. Ja. ja. Maar gasten naar die evenementen als uh, de TT en uh, de Formule 1...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 Ja, het heeft een lange geschiedenis in Nederland. Ja. Eigenlijk mag dat niet weg. Maar het is natuurlijk ook in andere landen. Hè. In Duitsland we hebben we geen Prix meer, jongens. En ze hebben de mooiste banen daar. Yeah. Voor, uh, yeah. Waar het in principe gewoon makkelijk kan. En uh, mm -hmm. nou ja, er, zo zijn er natuurlijk wel meer landen die hun Capri kwijt zijn geraakt. En het gaat uiteindelijk allemaal om het grote geld. En uh, degene die uh, het meeste neerlegt.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 Ja, meestal. Ook. Het is een heel groot Want... voor de bad Ja, heen... joh, ja. Ik vind, ik vind de kans verdwijnen uit Zandvoort. Kijk, er waren natuurlijk een heleboel sceptici hè, toen het terugkwam. Maar Klopt. ik denk dat hij na 1, 2 jaar was, u zou het wel. Het is toch een mooi feestje. Absoluut <laughs> plaats hebben. En ja. ik vind het jammer. Ik vind het ontzettend jammer voor Zandvoort, maar uh, ja, Zandvoort moet, ja, maar, moet ook maar, begrijpen. Ja, het is, het is ook jammer voor Nederland. En net zoals wat jij zegt, het zou prachtig zijn als ze het over kan pakken. Uh,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 Max verstampen. Voor, ja. voor Nederland ja, wel, ja. Heel simpel, zonder Max was er geen Nederlands kampioen geweest. Dus nee, daar kunnen we maar, over zijn. Plot, plot. En uh, daar hadden daar ze ook uh, daar in Zandvoort, uh, op, op die kantoor, hadden ze niet gezegd, we gaan even de kampioen in Nederland terug. Absoluut en, ja. niet, nee, dat denk ik ook niet. Want de nee. Nederlandse industrie had, niet, de Nederlandse had er niet Nederlandse Ponsor hadden niet in gestapt. Dus uh, dat we uh, een kamp in Nederland hebben, is alleen maar Max te danken. Ja. En, uh, en dat weten ze ook bijvoorbeeld nu op de redmoering. Ja, als Max niet meer rijdt, dan weten ze ook dat we daar heel zwaar gaat worden. Want dan, dan heb je geen oranje terug meer. Hè? Ja, maar ja, waarom, waarom zou Max niet meer gaan rijden, denk je? Nou.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 uh, maar Max laat de laatste tijd wel steeds meer zien... dat hij ook andere autospots uh, buiten de 1 ook erg leuk vindt. Mm -hmm. ik, ik denk Max absoluut keelt. Uh, 24 uur van de man rijden in de top 10. En, uh, nou, en dat, dat zie ik dat er inderdaad gebeuren. ook nog wel eens voorkomen. komen, ja. Dat ja. kan absoluut gebeuren. Dat gaat Mag heel even, uh, want we hebben weer live oh. bij bels van de Q2... Oh.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 Het zou wat zijn als die racingboos uh, dadelijk in het laatste gedeelte gewoon uh, uh, de voorsterij gaan pakken. Dan wordt wel echt helemaal een feestje. Ja, toch? Echt, hè? Ja. En als hé, hey, los op Paul. Hey, hoe staat hij dan? Nou, als die krantenkop morgen staat uh, in een van de Nederlandse bladen, dan uh, ga ik hem boven mijn bed hangen. <grijg <Avengers> <grijg> nou, hij moest zich bewijzen, dus uh, ja, dan gaat, gaat, gaat hij mij voor het hart rijden, denk ik. <grijg Avengers> die, gaat die gaat absoluut boven mijn bed. <grijg> dat moet komen. <grijg <grijg> ja, dat ja, zou ik ook heel zuinig op zijn uh, ja. rendel. Ja. <laughs> ah, het gaat wel uh, weer uh, naar beneden hoor. Piastri nou uh, op uh, PE oh, in uh, rendel. Oh, oh, oh. <lacht> oh, schiet af die auto's. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, nog steeds derde plek hoor. Hij staat nu in de pits zometeen nog een snelle ronde. Hé, <lacht> dus, uh, hey, we gaan het hierbij uh, laten. Ik wens je een hele fijne race uh, morgen. Ja, iedereen. En dan uh, doe ik de voorspellingen vast weer vanmorgen. Ik zit er altijd naast. Eén Piastri, twee uh, max en drie Leclerc. En geen lossen?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 Nou jongens, nou, dat zou wel mooi zijn. Dan hebben, we, dan hebben ze daar helemaal een feestje. <laughs> ja, <toch? laughs> dat bedoel ik. En uh, lossen op twee en er op uh, drie. Uh, ten nou, nee, hoor. <laughs> ja, dan dan, dan drink ik iets meer als twee pilsjes, zou ik zeggen. <laughs> dat zal wel heel apart zijn. Goed, <laughs> okay. dankjewel Rendel. En uh, we gaan je volgende week weer spreken. Mooie dagen. Okay. Ja, fijn weekend ja. Rendel. YouTube, <laughs> uh, uh, YouTube. Dankjewel voor het gesprek. Doei. Doei.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 Ik ben en la soledad. Oh. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es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 prachtige kater. Ja. Want hij is echt... Het is heel, hij is een hele bijzondere... heel mooi getekend... en hij heeft een kop om op te vereten. Oh man. Zoek hij hem kijkt. op uh, op ja. internet. Het is echt. een beetje net uit zo'n... zo'n uh, zo zo stripfiguurtje is het net... hè? met, ja, het, die, met het hoofd wat hij heeft. Maar hij kan ook zo in reclame meedoen ofzo ja. voor, uh, Viscas of zo... voor wiskas of weet ik zeker. Wel wat. Ja, zeker. Een prachtige kat. Zeker weten. Nou, Zij Pablo zit op jou te wachten... in het Kennen We Dieren Thuis... Dankjewel, Dolly. Aan de Kees om Straat 5. Sorry. Wat zei je nou? Aan de Kees om Straat 5. Uh, Oké, okay, Kees <laughs> om Straat 5. Sorry.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 Oh, hoort, dat is juist in de Pits Onze eigen René Lawson is uh, flink sportief geworden... En 15 kilo afgevallen. Niet doorie. normaal. Niets normaal. Niet nou nee, dan kan hij wel meegelopen met de Nijmeegse Vierdaagse... als hij zover is, toch? Ja, zeker. Want het is natuurlijk een stuk lichter met, uh, zonder 15 kilo. Ja, precies. Ja. Ja, is, uh, een heel zak... Uh... Ik ga toch nog eens met hem erover hebben hoe hij het gedaan heeft. Want ik kom niet verder dan 5 kilo. Maar goed. Oké, okay, oké. Okay. Ik, ik, ik zit hier ook met een rol koek. Dat moet ik ook niet doen. Nee, niet Maar, uh, <laughs> maar uh, ja, ja die, we hebben het over de Nijmeegse de Vierdaagse. Dagen, ja, ja uh, net als vorig jaar wil de gemeente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 Weet jij trouwens waarom we vandaag de Nederlands vlag uiting bij het raadhuis? Was dat? Oh, niet de gay vlag? Ach, de gay vlag, de vlag Gewoon rood-wit-blauw. Rood-wit-blauw, was dat iemand van het Koningskluit, de Dat weet ik niet. Oh. Dus gaan we zometeen nog even opzoeken. En dan hoor je het na deze lekkere disco-classic nog van Linda Lewis en Claire Some plans Everybody's got some plans Most people got no cash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 Ik ga het toch even zeggen hoor. Dat jij gaat zeggen voor wie zal die vlag uitgehangen Ja, ja dat hebben. ik ja. ga vragen van... voor wie hangt die rode en blauwe vlag vandaag op het... En bij uh, mij drinkt raadraad. het ook niet door. Nee, dus we, ook zitten, we zitten de hele tijd over Veteranendag te vertellen op de ja, radio. Ja en, ja, uh. ja, en dan ga je je afvragen waarom de, waarom de vlag hangt. Ja, ja, ja. Ik net weet, net zo over de vlag zo, zo de vlaggen bij ons bij op dit moment. Toch? Ja, maar het is toch... we hebben al een poos niet meer drie uur achter elkaar gedraaid...